ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort Dat staat een file van 4 kilometer tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Maase en knooppunt Ouderijn 7 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum, de A1 en de A27. A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere stad en Almere Buiten. 2 kilometer file.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 Ja, weg gaat vreel. Ja, daar gaat Contador, door gaat, Contador gaat, door, daar komt de aanval. Even an attack to show me, hey boy, I'm still there. Schleck komt terug in het wiel, Schleck heeft de aanval gepareerd. Kom op heren, maak er een spektakel van. Okay, I really give it everything. De winnaar van de Tour de France, Alberto Contador. Je Muy hier la verdad que estoy. I think I did my maximum today. Gaan ze me opzoeken in <laughs> het verleden, zijn er niet veel die in de eerste Tour al de, bij de eerste zes reden. <tied> Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalebout, Aarts Vierhouten... Tom van het Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, dames en heren. Het is zaterdag 2 juli. We hebben er lang naar uitgekeken. En ineens is het dan weer zover. De Tour de France 2011 is begonnen. En uh, daarmee dus ook Radio Tour de France. Elke dag van 2 tot half 7 in het weekend van 2 tot 6. We houden u op de hoogte van alle ritten met de bekende Tourflitsen. En we draaien de bekende radio-tour-muziek met dit jaar extra veel Frans-talige nummers. Want we hebben een heuse Radio 1 Tour top 100 door u samengesteld. En de komende dagen ook in de studio verschillende gasten die met ons het toergevoel gaan bespreken. En vandaag is dat minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Edith Schippers. Wij zijn er klaar voor, maar nog veel belangrijker zijn de renners dat ook. Ze zijn gestart en rijden van de Passage du Gois naar Mont-Daluet over 191 kilometer. En daar is die bekende Tourflits weer en ook Guillaume Lippens. Ben je blij dat het begonnen is, Gio? Goedemiddag, Dione. Goedemiddag, luisteraars. Ik ben inderdaad blij dat we weer vertrokken zijn... voor 3430,5 kilometer door Frankrijk. Ze noemen het de Tour de France. We zijn begonnen aan de eerste etappe. We hebben nog 144 kilometer te rijden. En jawel, we hebben al een eerste koproep. Twee Fransen: Jérémy Roy en Peric Kemineur. En een Nederlander, het beest uit Munijn, Lieve Westra. Dankjewel, Gio. Oké, in Radio Tour natuurlijk andere sporten. Zo wordt straks in Londen de finale van Wimbledon gespeeld. Tussen Sharapova en Kvitova. We zijn ook bij Hongbal in Rotterdam. Maar er is ook gehockeyd om de Champions Trophy. Nederland tegen Zuid-Korea. Gerard de Groot, Nederland heeft gewonnen. Dat is de finale. Nederland staat in de finale, ja zeker Dionne, dat was duidelijk. Van tevoren al uh, ja, had Nederland de beste kansen. Ze hadden vier punten samen met Korea. Argentinië was al uitgespeeld in de kampioenspool, had ook vier punten. En een gelijkspelletje was voldoende. En iedereen dacht en was een beetje bang daarvoor natuurlijk... dat er een salonremise hier in het Stadion zou worden gespeeld. Nou, Nederland deed in de eerste helft alsof ze daar niet mee wilden doen. Aan dat spelletje al na 28 seconden scoorde Kim Lammers 1-0, 2-0 werd het. Zes minuten voor rust door Carlijn Welte En dan zijn met 2-0 voor bij de rust. En dan weten de Koreanen dat is voor Korea genoeg om ook die finale te halen. Dan ontloopt Nederland en ontloopt Korea Argentinië als tegenstander. Nederland had in de eerste helft gedaan net alsof ze dat niet zo erg vonden. Maar in de tweede helft werd uh, al steeds duidelijker dat die Nederlandse vrouwen... Argentinië gewoon ook kwijt wilde morgen in die finale. Ze drongen niet meer aan, Korea drong niet meer aan. En zo werd het in de laatste 10, 15 minuten alsnog het beeld van zo'n salonremise. Nederland had genoeg aan een gelijkspel, heeft met 2-0 gewonnen. En dat was Korea op basis van het doelsaldo voldoende om ook die finale te halen. Dus morgen om half vijf, finale van de Champions Trophy van de vrouwen tussen Korea en Nederland. Dan gaan we naar Rotterdam. Want daar spelen de Nederlandse honkballers het World Port Tournament. Theoplasjaar. Wat kan Nederland nog in dat uh, toernooi? Nederland moet vanmiddag winnen van uh, Curaçao. Een interessante wedstrijd, op papier zeker. En als ze dat doen, dan moeten ze hopen dat vanavond uh, Duitsland gaat stunten tegen Cuba. En alleen in dat geval dan heeft Nederland de finale bereikt... die morgen tegen Taiwan gespeeld gaat worden. Maar de kans daarop is bijzonder klein. Niet dat ze vanmiddag gaan winnen. Die kans is wel degelijk aanwezig. Maar dat Duitsland Cuba gaat verrassen, die kans is buitengewoon klein. Zodat we het misschien vanmiddag met deze wedstrijd zullen moeten doen. Een interessante wedstrijd. Curaçao onder leiding van de welbekende Johnny Valentina. Met vijf spelers van de club Sparta Feyenoord. En de rest meegenomen van het eiland. En als enige wedstrijd... ...van Kinheim is ook Duco Jansen toegevoegd aan dit team. Dat mag reglementair. En hij neemt het op in het Nederlands team... ...tegen zijn clubgenoot David Bergman. Dus op zich is dat wel merkwaardig en ook wel interessant. De wedstrijd is begonnen. Nederland aan slag, de eerste nul gevallen en nog geen punten. Op weg met Radio Tour de France. Samedi 2 juillet. De Tour. Voila, je moet passage du bois, Mont des Alouettes.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 Trek aan reis van levelingen, Rijssel, Schaloos, Roosbekenloteringen, Loteringen, Clooshaar Kloosjaar, pandel, vlammer, panhaar, krups, de plan, maar pan haar krupsje godverder rok Rockford, paat. Ik heb er Hans leven pijntjes en dat even een gezever. Frankrijk, nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat En daar dus ook nooit. Op vakantie ga ik jou zelfs in Brussel. Zel dat jij al vreselijk waard. Goedemiddag, ikzelf in Frankrijk.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 Naar de koers. Hoe staat het ervoor? Gio Liewe-Westra zei je? Ja, lieve westra de man die gezegd heeft voor deze Tour de France in interviews, uh, ik ga niet drie weken rustig in het peloton zitten, want dat kan ik niet, dat wil ik niet. Hij was trouwens ook de man die in de Vuelta waar Foucault Soleil uh, twee jaar geleden debuteerde, uh, ook in de eerste ontsnapping zat. Die ontsnapping hield lang stand, toen, uh, dat ging toen in de richting van Emmen. En uh, Westra begon toen die uh, Vuelta heel erg goed, uh, net als zijn ploeg Foucault Soleil, een hele goede voeltijd en laat dit dan maar een voorbode zijn van een goede Tour de France voor de ploeg die hier debuteert, dus Vacan Soleil. Hij sprong weg met die twee Fransen, Jérémy Roy, 28 jaar, Patrick Kimeneur, 27 jaar, Kimeneur is van Europcar en uh, Jérémy Roy is van La Française des Jeux. Uh, dat zijn dan de twee uh, lokalen in deze uh, ontsnapping, Westra ook 28 jaar. Het zijn dus allemaal wel al redelijk uh, gerijpte wielrenners, gerijpte mannen die het uh, proberen in deze eerste ontsnapping. Ze kregen een minuut of vijf en een half van het peloton. En toen zag je toch aan kop van het peloton dat de ploegen die belangen hebben in deze etappe... dat die begonnen te rijden. Natuurlijk de ploegen van de sprinters. Mannen die misschien toch nog hoop hebben om hier op de Mont des Alouettes goed mee te kunnen. Want het is toch een vereindig klimmetje hoor. Twee kilometer. Het gaat in een aantal etappes. Het gaat in een aantal plateautjes Even stijl, dan weer wat vlakker. Dan weer stijl, dan weer wat vlakker. En dan op het einde weer eventjes aardig omhoog. En dan wordt er toch verwacht dat de allerbeste sprinters... sprinters met heel hele sterke benen dat die misschien nog wel mee kunnen doen. Ik denk dan aan Tor Hussoff, Tyler Ferra, misschien wel Grega Bole, de Sloveen. Dat zijn mannen die zo'n sprint aankunnen. Maar Cavendish verwachten we eigenlijk niet hier. En voor de rest verwachten we de mannen met een sterke punch in de benen. Wat dacht je van Philippe Gilbert? Dat is de man naar wie iedereen kijkt vandaag. De man in de Belgische driekleur. Hij werd afgelopen weekend Belgisch kampioen. En hem verwachten ze op deze berg. Want tot nu toe is hij in ongeveer iedere wedstrijd waarin hij van start ging... heeft hij dit jaar gewonnen en zeker als de aankomst. is berg op is Gilbert is dus groot favoriet. Verder misschien wel Alexander Vinokourov, Misschien wel Samuel Sanchez-Chavanel. Wie weet het. De Fransen doen natuurlijk ook mee. Thomas Veukler. Het zijn allemaal mannen die zich van voren zullen laten zien in die finale. Maar het is nog ver. Het is nog 138,8 kilometer. Want we zijn zo even voor ene begonnen bij de passage du Gros. Daar was de neutralisatie. Daar werd nog niet gereden. En dat is wel blij of prettig voor de renners. Want sommigen die hebben nog wel slecht echte herinneringen aan die passage in 1999. Dat was toen die massale valpartij waarbij Alex Sule in elk geval de Tour verloor. Armstrong zijn allereerste Tourman en Michael Bogut ook achter de valpartij lag. Er zijn nog zes man in dit peloton die die etappe toen hebben meegemaakt. De meest prominente misschien wel George Hinkepi, Alexander Vino -Kurov. Dat zijn toch wel de belangrijkste mannen uit die Tour van toen. Zij zitten nu in het peloton. Eén man is al ten val gekomen in deze etappe in de neutralisering. Dat was Alex André Greipel, de sprinter, maar hij zit inmiddels weer op de fiets... en heeft zich even laten behandelen. Gaat allemaal goed met hem. De achterstand van het peloton blijft nu zo'n beetje rond de 4,5 minuut... nog 138 kilometer te koersen. De komende drie weken in Radio Tour de France verwelkomen wij hier gasten. En we gaan praten met die gasten voornamelijk over het tourgevoel. Wat is dat? Uh, vandaag de gast, minister Edith Schippers... Uh, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Uh, welkom, welkom. Wat is het toergevoel? Hebt u het toergevoel? Ja, ik heb dat heel lang. En uh, een beetje jeugdsentiment zit er ook wel bij. Want de tour die, uh, ja, die, die wordt gereden zolang als ik me kan heugen. En dan was er altijd Radio Tour de France. En waar je dan was, het was altijd begin van de zomer. Je nam je radiootje mee en of je nou uh, bij het zwembad lag of je deed andere dingen. Je kreeg die tour mee en al die jingles kreeg je mee. En langzaam maar zeker word je toch, ondanks het feit dat ik met wielrennen op zich er niet zelf aan doe of zo, word je toch die tour ja, dus het heeft meer te maken met de sfeer eromheen en met de, met de Franse platen natuurlijk, denk ik. Het is de sfeer, het is ook zo dat uh, het is natuurlijk een enorme prestatie. Je kunt je er niks bij voorstellen uh, wat deze mannen doen. En dan uh, is het toch zo dat je langzaam maar zeker daar wel door gegrepen wordt. Ja, u zegt niet echt iets met wielrennen, maar u volgt de sport als in u volgt de topsport. Moet ik het zo zien? Ja, nou, mijn echtgenoot die, uh, zit ook op de wielrenfiets en zo. Maar <laughs> ik zelf dus niet. Uh, en uh, bij ons gaan de discussie over wel of geen oortjes. Dat zijn ook discussies die uh, al jaren weer, uh, weer terugkomen. Dus dat, uh, dat wel. Maar het is niet zo dat ik zelf aan wielrennen doe of zo. Of, uh, maar ja, wel langzaam maar zeker is het bij mij toch ieder jaar zo... dat je die tour ingezogen wordt. En dan toch zo uh, mee gaat leven. Ja, maar ja. is het dan ook dat u naarmate die tour vordert... meer naar de prestaties gaat kijken? Naar, uh, naar wie er, er wint. Ja, want langzaam maar zeker worden de namen van de wielrenners die meedoen, die komen, die, die, wo die worden steeds meer uh, onderdeel ervan. Je wordt er bekend mee. Ja. Dus je gaat ook, uh, ja, de spanning uh, die, die, die, die bouwt zich op zo in drie ja. weken. Dat is ook goed. Ehm. Um... Minister van en sport zeg ik er maar eventjes bij, want dat is natuurlijk niet alleen, maar sport is lang geleden hè, dat dat onder een minister viel. Is, is het belangrijker geworden, want, want heel lang waren het staatssecretarissen die daarover gingen. Ja, ik, ik, wat ik belangrijk vind is dat ik volksgezondheid doe en sport. En dat heeft wat mij betreft alles met elkaar te maken en ik probeer dus ook de gelegenheid aan te grijpen om die twee meer met elkaar te verbinden. Dus om uh, sport uh, niet. Uh, sport is hartstikke leuk om te doen. Sport is uh, topsport. Dat heeft weer nieuwe dimensies. Maar het is ook gewoon gezond om te bewegen. Dus in mijn programma, in mijn beleid. Maar ook in het geld wat je als, beleidse, als minister kan sturen. Um, zet ik echt in op dat veel meer mensen gaan bewegen en sporten. Ja. Jonge mensen. En oude mensen. Iedereen, Iedereen. moet sporten. Ja. Maar hoe, hoe belangrijk, want we horen dat vaker, het is heel belangrijk. Maar hoe moet ik dat dan in een groter geheel zien? Hoe belangrijk is dat dan? Nou ja, als je kijkt naar Nederland, dan zie je dat alle sportaccommodaties... Uh, steeds meer uit het centrum zijn gedrukt van steden. Ja. Dus je moet steeds meer moeite doen om te gaan sporten. En je ziet dus dat heel veel kinderen gewoon eigenlijk veel te weinig bewegen en sporten. Dus wat wij proberen is met, uh, met nieuwe initiatieven... die we niet alleen zelf bedenken, want we hebben de sportclubs nodig... en we hebben de scholen nodig... en we hebben private, gewoon mensen met een goed idee nodig... om in allerlei buurten en, sporten, uh, buurten en wijken veel meer uh, bewegingsvrijheid te krijgen. Niet dat je altijd maar lid hoeft te zijn van een sportclub. Mm -hmm. Maar dat je gewoon ook in je eigen omgeving... Um, ja, ze noemen dat combifunctionarissen. Ik weet niet wie het bedacht heeft, want het, <lacht> het, het, het klinkt niet echt spannend. Maar het zijn eigenlijk een soort wijkcoaches. Een soort uh, mensen die in dienst zijn van en de school... en de gemeente en de sportclub die proberen om na school, uh, op sportveldjes, op schoolpleinen... ook kinderen aan het bewegen te krijgen. Ja. Nou, daar zit ik uh, hard op in. Ik vind het ontzettend belangrijk dat uh, ja, ook kinderen... die niet uit een sportfamilie komen, die niet in aanraking komen met sport... Uh, dat wel gaan uitproberen. En ik denk, hé, hey, dit is heel erg leuk. En de sportclub heeft daar ook belang bij. Want die heeft daar misschien wel nieuwe leden zitten. Ja. Dus ik vind uh, ja, die verbinding van sport uh, met gezondheid... die vind ik wel erg belangrijk. Dat is duidelijk. We praten zo verder. Oké. Okay. Heb we hebben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 selling my soul to the devil, again. I'm selling my soul, again. I'm selling my soul to the devil, again. I'm selling my soul, again. I can. I can. I can. I can. I can. I Working nine to five just drives me crazy. But I could never sit back and be lazy.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 is uh, Splendid, uit Den Haag komen ze. Goed, u weet het, hè? elke dag praten we over wat er allemaal in de tour gebeurt. Maar we praten niet alleen over de wedstrijd, maar ook over alles eromheen. Want soms is het uh, net een circus, daar lijkt het op. Goed, waar hebben de renners over, waar hebben de ploegleiders het over? Steven Dalenbout en Michael Bogert bespreken het. Dionne, ja, Michael zat al met uh, zijn handen omhoog toen jij die plaat afkondigde. De band uit uh, Den Haag Splendid. Ja, Michael, um, die wedstrijd, die koers zoals hij nu bezig is, Westra in de kopgroep. Is dat iets wat we mochten verwachten van, uh, van de vakantievoleiploeg? Ja, het was zeker. Uh, het, uh, ik wist zeker dat ze het gingen proberen vandaag. Maar dat gelijk de eerste, uh, eerste aanval ook raak was. Dat ja, is voor lieve, lieve hartstikke leuk. Dus ik ben blij dat hij mee zit. Weet jij nog, jouw eerste tour, hoe dat ging die eerste etappe? Uh, ja, mijn eerste tour weet ik nog heel goed hoe dat ging. de eerste etappe. We reden, uh... Eigenlijk harte rustig. Dus eigenlijk gegroepeerd omdat het levensgevaarlijk was. Het was uh, Den Bos uh, 1996. En er stonden zoveel mensen op de weg dat het haast onmogelijk was uh, voor het peloton om te, om te koersen. Maar we reden wel gewoon met een uh, gangetje van 40, 45 of zo door het Nederlandse land. En op het moment dat het eigenlijk uh, reden we door een uh, streek heen waar geen publiek mocht staan, omdat er op zondag mensen naar de kerk gingen. En op dat moment is volgens mij Nederlandse gaan aanvallen. En vanaf dat moment zat. Uh, Zat het, uh, zat het er goed in en hebben wij ook uh, de rest van de week hebben we altijd een raborennen mee gehad in de aanval. Dus dat was wel gelijk ook de goede, we hadden gelijk de goede, de goede ritme te pakken. En ik, ik hoop dat Vakantieleid dat nu ook heeft. Drie jaar later, in 1999, reed jij ook in deze streek, uh, de Passage de uh, Laten we even teruggaan naar die tijd en even luisteren uh, wat er toen allemaal gebeurde. Toen uh, kregen we de melding dat er een valpartij was uh, in het midden van het peloton. Een massale valpartij. En ja, het gaat ook om Michael Bogen. Weer, ja, echt weer een massale valpartij. Ja, het, is, het is een zeer merkwaardig geheel om hier dwars op die zeebodem te staan. Eerst is uh, Michael al een keer gevallen en ook bij die tweede valpartij was hij betrokken. Wat denk jij als je dit terug hoort? Ja, het klopt wat ik hoor. Ik ben inderdaad twee keer tegen de grond gegaan. En, uh, de eerste keer wat harder was de tweede keer. De tweede keer was Passage du Qua. viel ik niet zo hard. dat gled een beetje. Maar de eerste keer was echt een, uh, een vervelende valpartij. Uh, mijn gezicht uh, mijn schouder. Ja, er onderstonden toen grote verschillen. Hè? Lens Armstrong pakte toen tijd. Uh, jij verloor meer dan zes minuten was het, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Ja, veel in ieder geval. Maar ja, heel veel. Laten we even naar jouw reactie luisteren uit 99, na die rit. Dat ze zo achterlijk zijn om je over een toeristische attractie te sturen... Ik denk dat Risma hier een wereldrecord rijden, op dat, uh, op dat ijsbaantje ah. Maar geen maar je gebit? Dat mooie gebit is niet geschonden, zo Dus dat zien? Dat het ook niet. Het eerste wat ik heb gedaan, is aan jongen gevraagd of mijn tanden er nog in zaten. Ja. Dat vind ik echt erg, als je ook je tanden nog eens kwijt bent. Nou, je hebt ze nog. Ja. Je was boos toen. Ik, nou ja, pist natuurlijk. Kijk, als ik nu kijk, denk ik, we moeten er allemaal overheen. En dat gebeurt gewoon. Ze sturen je ook uh, over een, een polder, polderpaardje waar wind op de kant kan staan. Dus, Waar het ook glad kan zijn. Dus nu kijk ik er wel wat anders tegen. Maar op zo'n moment ben je natuurlijk zo boos dat je, dat je daar ligt. En je voelt je slecht. Het was spekglad. Want ik weet dat ik toen opstond. en okay. Zo wat weer uitgeleid omdat het zo glad was. Ja. Ja, het sloeg nergens op. Maar goed, vandaag was het uh, geneutraliseerd, die passage Dugois. Um, de Tour is dus begonnen. Maar voordat de Tour begon was er gisteren nog het nieuws over die bus die uitgekampt werd. Wat voor uh, invloed... Uh, jij kijkt daarop, Heb je dat nieuws niet gehoord? Nee, heb ik niet gehoord. Oké, okay, de, de bus is gisteravond uitgekampt oh. uh, door, de, door de politie meegenomen naar de, een andere plaats. Uh, de renners die zaten toen in het hotel. De uh, bus is weer teruggebracht. Uh, niks gevonden uiteindelijk. Maar wat, wat voor invloed heeft dat, denk jij, op, uh, op een ploeg? Ja, het is nooit leuk, uh, denk ik, om kijk, als je, als je, als je van, van, van niks weet of er, er iets in zou liggen... maar de politie gaat toch jouw bus ophalen om te onderzoeken. Dat, dat, dat geeft geen fijn gevoel. Laten we even luisteren naar de, de ploegleider van Kwiksep... wat hij daar gisteravond uh, over zei, Wilfried Peters. Het probleem is dat de media veel meer weet dan wij. En, uh, ik heb gewoon uh, gedaan wat, wat ik moest doen. Ik ben verantwoordelijk voor het team, dat ik, uh, ik kom pas morgen vroeg. En uh, ik heb gewoon gevraagd, oké, okay, ik zal meer jullie meekomen. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En, uh, we hebben onze bus gewoon uh, van boven tot onder laten, uh, laten uitkleren. En ik zou niet weten uh, wat wij uh, moeten verbrengen. En dan die, uh, die aankomst van vandaag uh, op de Mont des Alouettes. Uh, Erik Breukink zei daarover vanochtend bij de start. Uh, Erik Breukink zei daarover het volgende. Hij is uh, de ploegleider of de ploegbaas bij Rabobank. Nou, ik denk dat Lars Boom of uh, Luis Leon Sanchez dat, uh, dat heel goed aankunnen. Dus, uh, maar goed, ik denk dat het ook wel uh, de concurrentie komt van een Huyshoft, een Gilbert, dat soort types. Dat zijn specialisten op die aankomsten. Maar voor ons is het ook zaak om, uh, om gewoon Geesink uh, heel goed vooraan te houden. En dat, dat zal het grootste probleem zijn uh, in het peloton. Iedereen uh, wil daar vooraan beginnen. En die klasse ja, die moeten, uh, moeten daar niet te ver zitten. Is het voor Las inderdaad ook zaak om zo kort mogelijk vandaag te eindigen met het oog op morgen en misschien wel... Dan na morgen een gele tvuis, is dat in jullie gedachten? Ja, ik denk dat je uh, gewoon moet kijken van hoe, hoe, het, uh, hoe het loopt in die, uh, in die finale. Maar uh, hij kan zijn kans gaan als hij daar zit en Geesting zit goed. Dan, uh, dan kan hij zijn kans gaan. En, uh, ja, het is een eerste etappe en uh, probeer het gewoon. En dan hoef je nog niet eens vooruit te kijken van wat het dan gaat opleveren. Ik denk dat het gewoon uh, uh, geen kans laten liggen, zou ik zeggen. Michael, wat, uh, wat vind jij van deze redenering? Ja goed, natuurlijk uh, Gezing is heel belangrijk en die moeten ze gewoon uh, van voren afzetten. Want er gaan gaten vallen denk ik in de sprint. En ja, er gaan ook misschien wel belangrijke renners zijn vandaag die al tijd gaan verliezen. Omdat ze achter een gat zitten. Dus daar mag Gezing gewoon absoluut niet over komen. Want uh, in de eerste week mag hij gewoon niks laten liggen. Uh, ja, of Sanchez hier kans heeft, dat gelo uh, geloof ik niet. Niet uh, zoals hij dit seizoen heeft gereden denk ik. En Boom denk ik dat hij, ja, hij zal het van een aanval moeten hebben. Maar niet, ik, die gaat je niet de sprint winnen, denk ik. Nee, maar ook die redenering van als hij vandaag uh, kort eindigt... Uh, dat hij dan morgen eventueel bij een goede ploegentijdrit het geel kan pakken... is dat, is dat te ver nagedacht? Nee, dat, je moet daar altijd over nadenken. Kijk, uh, stel je voor je laat het hier liggen... en je rijdt morgen een sublieme ploegentijdrit... dan kan je wel voor je kop slaan natuurlijk. Dus okay. ik denk dat dat heel goed is van de ploeg dat ze daar al over nadenken. En ja, het is altijd proberen waard natuurlijk. Tot slot, uh, wie tip jij voor vandaag? De laatste twee kilometers lopen dus voor de duidelijkheid omhoog. Nou, dan zou ook eens heel verrassend zijn. Ik uh, denk uh, Gilbert. <laughs> Oké, okay, Michael Bogert. Jonen, morgen zitten we hier weer. Heel goed. Steven Dalenboud en Michael Bogert. Ja, die hebben we vaak gehoord. Philippe Gilbert. Hij moet wel winnen. Dat kan bijna niet anders. Minister Edith Schippers. Um, hebt u nagedacht over wie de Tour gaat winnen? Nee. Bijvoorbeeld komt dat door? Nee, hebt u nagedacht over een Nederlander? Over bijvoorbeeld Robert Geesing? Want we horen zijn naam nu ook weer vaak vallen. We zullen het nog uitgebreid over hem gaan hebben deze komende drie weken. Wat denkt u... Nou, ik kan dat zelf niet inschatten. Ik lees wel dat alle hoop uh, op hem gevestigd is. Uh, komt daardoor, nou, die, heeft, die heeft natuurlijk iets te verdedigen. Ja. Dus, uh, dus die is uh, torenhoog uh, favoriet. Maar wordt het leuker voor u als, als een Nederlander het goed doet? Ja. Ja? ja, vind ik echt veel leuker. En betekent dat dat u nu vanwege Robert G. Zink, veel meer gaat kijken dan bijvoorbeeld vorig jaar of het jaar daarvoor? Ja, als ik eerlijk ben wel. Als een Nederlander meedoet waar uh, die echte grotere kansen heeft... Dan, uh, dan werkt dat gewoon zo. En als het dan goed gaat, dan, uh, dan raak je er steeds meer bij betrokken. Ja, nou, we gaan letten op Robert G. Sink. Het is half drie, ik wou zeggen precies, maar net niet. Radio 1, het NOS-journaal. Het, het journaal met uh, Rachid Finch.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 En in Arnhem is het belangrijkste deel van het nieuwe centraal station opengegaan. Het tijdelijke NS-station met veel noodtrappen en omleidingen kan worden afgebroken. Nieuwe treinstation moet in 2013 klaar zijn. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met op de A1 een file. Amsterdam richting Amersfoort, tussen Laren en Eenbrugge, drie kilometer... Werkzaamheden op de A2 Amsterdam richting Den Bosch het hele weekend. Daarom nu een file tussen Maarse en knooppunt Oude Rijn, 7 kilometer lang. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum, de A1 en de A27. Op de A6 Muiden richting Lelystad, er is een ongeluk gebeurd. Daarom tussen Almere stad en knooppunt Almere nu 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Sportradio NOS, de tour. We zijn alweer een half uur bezig met de eerste Radio Tour de France. De eerste etappe is ook bezig. De renners moeten nog 126,4 kilometer afleggen. Althans de koplopers, want die zijn er. En dan letten wij, Gio Lippens, vooral op nummer 209. Ja, 209. Mooi nummer is dat, hè? Voor Lieve Westra, een hoog nummer. In ieder geval een opvallend uh, nummer. Oh, kijk eens aan. Ik wou net zeggen, ik kijk even naar het peloton. Want het peloton moet langs zo'n uh, middengeleider in de weg. En uh, op het moment dat ik het denk, gaat het al uh, mis. Klapt er een uh, renner van Omega Pharma Lotto tegen het asfalt. Het is niet Philippe Gilbert. Die is makkelijk te herkennen aan die Belgische kampioenstrui. Maar het is een van de mannen die daar uh, vooraan uh, meewerkt. Och En hij klapt echt uh, op een hele vreemde manier zijn fietsen finaal uh, onderuit. Er gaat ook nog een man van Astana overeen en dan erachter. Dan zie je toch een hele stuiterpartij. Ook een uh, renner van uh, van Soleil daar uh, in de vechten. Ik kijk nu ook naar iemand van BMC. Dat is uh, dus Ivan Romita En uh, dat zijn dan toch wel de gevaren in uh, dat eerste gedeelte van deze etappe. En hij klapt hard hoor met zijn hoofd uh, tegen het asfalt. Uh, die man van uh, Omega Pharma Lotto. Het is een hele vervelende val. Je zag dat hij even met de handjes van het stuur was. En uh, de fiets klapt gewoon finaal onder hem uit. Het is dus dat toch zonde dat dat uh, gebeurt. Kijk nog even naar de Vacanso Leirenner die daarbij die val uh, betrokken was. Thomas de Gent. Winnaar van een etappe in uh, Parijs-Nice. Heeft sowieso al een uh, bijzonder goed uh, seizoen achter de rug tot nu toe de Belgen uit de vakantieverleiploeg. Maar nu heeft hij dan toch de pech. En ook bij HTC hebben ze problemen. Daar rijden ze met z'n vieren zo'n beetje achter het peloton aan. Om in elk geval een van hun renners terug te brengen. Die waarschijnlijk toch wel belang heeft bij of de eindsprint. Dat zal dan wel, dan zou het Cavendish moeten zijn. Ja, of het klassement misschien Tony Martin die daarbij betrokken is. Kijk eventjes of ik kan ontwaren wie ze daar terugrijden. Het is, nee, dit is niet uh, Tony Martin die daar uh, bij zit. Het is uh, TJ van Garderen die daar uh, bijrijdt. rijdt. Dan zien we daar ook nog uh, Lars Bak bijrijden. En dan hebben we ook nog Matthew Goss. Nou, toch een aardig slagveld hoor, daar achteraan door die valpartij. Ik begon dus met Liebe Westra. Blij dat hij erbij is, want hij rijdt een prima seizoen eigenlijk. Hoewel hij ziek is geworden vlak voor de Ronde van Vlaanderen. En daardoor eigenlijk de kern van het seizoen. De grote klassiekers aan zich voorbij moest laten gaan. Dat is toch heel erg jammer. Daarna pakte hij wel nog een etappe in de Ronde van België. De proloog. Hij werd tweede in de eindstand van de driedaagse De Pannen. Dat was voor de Ronde van Vlaanderen. En hij won ook nog de klassiek Loire atlantique en dat is hier hemelsbreed nog niet eens zo ver vandaan, een kilometertje of uh, 50. Goed van Liebe Westra dus dat hij bij die kopgroep zit. En één groot voordeel, als je in een kopgroep zit van drie man... de risico's zijn beduidend minder groot dan in de peloton. We gaan uh, praten over muziek. Meestal doe je dat niet, je moet het gewoon lekker laten horen. Maar we moeten toch eventjes iets uitleggen. Angelique Stijn, verantwoordelijk voor de muziek. Dus een heldin voor veel mensen, yes, zeg ik er meteen maar bij. <laughs> We, wij, wij gaan iets nieuws doen, Angelique. Ja. <laughs> wat is er aan de hand? Ja, we hebben. Ik, nou, ik vroeg me vooral in, in helemaal. Toen wij dit weer gingen voorbereiden, deze Radiotour, dat was al maanden geleden. Toen dacht ik eigenlijk. Um, we draaien graag Franse platen. Maar wat willen de luisteraars eigenlijk horen? Ja. Dus we hebben een top 100 laten samenstellen door de luisteraars. In juni kon je stemmen via ja. www.radio1.nl. En uh, daar zijn honderd platen uitgerold. En ja, ik moet zeggen, ik vind het een ontzettende leuke lijst geworden. Ik ben daar echt heel blij mee. Ik vind het heel leuk dat er bijvoorbeeld vrij veel nieuwe platen in staan. Want we hadden in Nederland natuurlijk helemaal geen overzicht meer... van wat er aan Franse platen uh, bekend is geworden in, uh, in Nederland. Ja. ja, in Frankrijk wel. Maar in Nederland, en wat vinden de Nederlandse luisteraars nou leuke platen? Nou, dat hebben we dus uitgezocht. En dat klinkt allemaal heel erg statisch. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk om al die platen te draaien. Ja, we hebben veel mensen... Reageert? Ontzettend veel mensen. En dat voor een eerste keer. Uh, waren wij allemaal heel erg blij. Uh, de eerste dag meteen al uh, stonden, uh, stonden er al uh, platen op nummer één die er met kop en schouders bovenuit uh, staken. En het was al heel... Spannend ook. Dus, ja. Uh, ja. Mogen het niet verklappen, geloof ik. Eh, Jawel oh. hoor, het staat, oh, gewoon het, gewoon zeggen. het staat gewoon op de site. Die <laughs> staat in nummer 1. Ja, daar moeten we nog in drie weken wachten <laughs> voor we hem horen. Dat wel. Maar op ja. Nathalie van Gilles BB Co staat op 1. Maar oh. op www.radio1.nl uh, zit een button. En daar kun je op klikken. En dan kom je op een hele leuke site. Die heeft nu nog even wat uh, technische problemen. Maar, oh, uh, je kunt al, uh, nee, maar je kunt in ieder geval zien welke drie platen we in deze uitzending gaan draaien. Ja, want... Want leg even uit hoe dat gaat. Het gaat dus om de Franstalige nummers. Ja. Er zijn er uiteindelijk 100 uitgekomen. Klopt. En die gaan we vanaf vandaag, vandaag draaien. draaien. En we beginnen met nummer 100. En we eindigen in het laatste uur van Radio Tour de France met de nummer 1. Nou, dus, dat lijkt me heel duidelijk. Ja, en we draaien niet alleen in Radio Tour de Franse platen... maar ook in de proloog uh, op Radio 1 en in de Tour Ontwaakt. Dat is allemaal op werkdagen. Oké, okay, nou, ik, ik heb verder helemaal niets mee te maken. Maar wat heel toevallig is, Angelique... is dat mijn favoriet van ja. vorig jaar op 100 staat. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits...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 ting ting ting anders dan Christophe Maé met Denke, Denke, denken En we hebben hem via, via, via laten weten dat hij uh, fans heeft in Nederland. En misschien <laughs> helpt dat en komt hij gewoon in Nederland optreden. Uh, ik houd in ieder geval voor u in de gaten. Uh, mevrouw Edith Schippers, Franse muziek, heeft u daar wat mee? Ja, ik denk, ik denk dat het zo begin jaren 70 was dat je ook zo'n golf had van allerlei, van de poppies en zo. Ja. En daar is het een beetje mee begonnen. <laughs> en ja, die chansons, het geeft toch een soort gevoel van... ja, enerzijds je hebt van die vrolijke muziek die we net hoorden... waar je echt uh, vakantiegevoel van krijgt. Ja. En je hebt ook, uh, zeg maar, de wat zwaardere chansons. Dat geeft toch een beetje gevoel van... Uh, ja, politiek en uh, verzet en uh, opkomen voor. En daar houdt u van. En daar hou ik ook van, <laughs> ja. Maar is dat iets waar u mee opgegroeid bent? Ja, ja. Met die muziek? Ja. Want er waren ook mensen die dat vreselijk vonden, hè, vroeger? Ja, nou, daar hoor ik niet toe. Ik vind het echt wel... Uh, en ik, ik hoor het niet vaak, maar bij Radio Tour de France ben je weer een beetje bij. Ja, hebt u, wel, hebt u wel tijd voor dat soort dingen? Ik denk altijd dat ministers nooit tijd hebben voor iets anders dan hun ministerschap. Is dat zo? Nou, ik heb heel weinig tijd. Ja, want ik heb ook een klein kind van, ja, van zes jaar. Mm -hmm. Dus uh, het is wel werk en, en zij. Ja. En verder zit daar inderdaad niet zo heel veel ruimte voor. En de minister van Sport die is natuurlijk in het weekend heel veel weg. Ja. Want je wilt toch ook graag... Uh, ja, ik wil graag iedereen zien sporten. En ik vind het al heel erg moeilijk te kiezen... waar ik heen moet in een weekend. Dus uh, dat is zelfs... Uh, um, tussen de wedstrijden moet je kiezen... maar dan heb je ook weinig ruimte voor iets anders, dat ja. is waar. Wel een prachtige baan. Heerlijk. Naar die wedstrijden. Ja, echt geweldig. Is dat <laughs> iets... Uh, want het is volksgezondheid, welzijn en sport. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen... je krijgt een sport... In in je schoot geworpen. Daar hoeft niet iedereen blij mee te zijn. Het hoort nou helemaal bij elkaar. Nee hoor, je, kan het, uh, je, je verdeelt dat met een staatssecretaris, maar ik vind het heerlijk sport. Ja, ja ik vind als je zo'n uh, stadion binnenkomt of ergens waar gesport gaat worden voor die wedstrijd. Hè, dat enorme, dat sfeertje van uh, iedereen kan nog winnen. Mm -hmm. en, en, en iedereen heeft getraind voor die wedstrijd. Dat is echt geweldig. Is het ook een, een, een soort balans in, in uw vak? Uh, namelijk volksgezondheid. He, vaak ook een zwaar onderwerp, een moeilijk onderwerp. Um, en, en de sport? Ja. ja, sport is ook ontspanning. Dus ik vind het heerlijk om in het weekend op die tribune te kunnen zitten. Uh, bij sporters te kunnen zijn. Ik, vind het, uh, ik had geen betere combinatie kunnen krijgen. Nee, nou, hoe, hoe moet ik dat zien? Praat u dan veel met sporters? En probeert u nu... Uh... Een beetje hun gevoel over te nemen als minister? Ja, ik probeer uh, voor wedstrijden alle sporters te mijden. Want die hebben wel het beters te doen dan, uh, <laughs> dan een minister te spreken. <laughs> maar daarna is, vinden, vinden sporters het over, over het algemeen ook leuk. Nou, dat vind ik ook fijn. Um, en uh, het is voor mij ook belangrijk om een beetje feeling te krijgen... met wat sporters bezighoudt. Ja. Want er wordt heel vaak uh, over sporters gesproken. Ik vind het ook belangrijk om met, met hen te spreken. Oké, okay, straks praten we ook over wat u dan met hen bespreekt. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Eerst even naar het honkballen. Het World Port Tournament in Rotterdam. Nederland speelt tegen Curaçao. Theo. Nederland leidt met 2-0. En dat is vooral te danken aan een buitengewone zwakke fase... in het optreden van Duco Jansen, de startende werper van Curaçao... die vier hits tegenkreeg en daarop nog eens een keer twee keer wijd moest toestaan. En daaruit scoorde Nederland twee keer via Jeffrey Arends en Vince Roy. En uh, het betekent ook het einde van het optreden van Duco Jansen. En Nederland is zelfs nog een klein beetje te verwijten... dat ze niet meer geprofiteerd hebben van die zwakke fase. Want de slagbeurt eindigde... terwijl er nog ...nog drie honklopers op de honken stonden. Dus het blijft voorlopig bij 2-0. En we zitten in de gelijkmakende slagbeurt van de tweede inning. En nu eh, Curaçao dus weer aan de slag bij die achterstand van 2-0. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in Oost en West op Zee, of waar ook ter wereld... was het einde. Ben Sonders volgens mij uit Horen. Um, ja, volgens mij wel, toch? Ja, Ben Sonders komt uit Horen. Weer van eigen maandkladij. We gaan een toerspel spelen, dames en heren. Um, voor het mij Radio ook uh, geheel Tour. nieuw. Namelijk om uh, kwart voor drie gaan we dat eigenlijk uh, elke dag doen. En dat wordt ontzettend spannend. En dat klinkt zo. Het Radio 1 toerspel. En dat is de Olia. Michael Boogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een slumberdee van Bon. dat hij het winnen van Bonn. Joop de als winnaar. Yeah! Ja, um, dat is dus iets nieuws. Dat hebben we nog nooit gedaan. Zo'n quiz. De afgelopen weken hebt u uh, zich kunnen aanmelden voor dit toerspel. En elke dag komt er dan een kandidaat in de studio. En dat is vandaag ook zo, namelijk Jan Houterman. Goedemiddag. Goedemiddag, Dionne. Leuk dat u er bent. Um, het toerspel heeft natuurlijk alleen maar tourvragen. Waarom denkt u dat u die vragen goed kan beantwoorden? Nou, ik volg de tour eigenlijk al vanaf, nou laat ik zeggen begin jaren zeventig, heel intensief. En uh, ja, ik zit sindsdien eigenlijk gewoon in de wielersport. Ik volg uh, alles wat er uh, te vinden is van de tour. Ik heb daar heel veel boeken, van uh, CDs, DVDs, en uh, ik hoop dat ik een, een redelijke basiskennis heb om doet aan zo'n quiz te beginnen. Doet u het zelf ook fietsen? Ik ben jarenlang heel intensief tourfietsen geweest. Ik had een probleem als wielrenner. heb ik wel geprobeerd, maar ik remde in de bochten. En dan ben je gewoon ongeschikt als wielrenner. Het schijnt niet goed te zijn, nee. nee. Dus als toerfietser heb ik uh, heel Europa gezien... met alle grote klassiekers, uh, Parijs, Roubaix, uh, Minas en Remo. Dus ik ben wel een beetje ervaringsdeskundige, maar ja, niet als wielrenner. U hebt ook ooit een bijdrage geleverd aan dit programma, begreep ik. Ja. Ik, nou, echt, echt aan het programma, ik, uh, ik heb heel veel opgenomen op bandjes in het verleden. En uh, Hans Sprakke, uh, verslaggever in de jaren 70, uh, begin jaren 80, die schreef een boek over Gerry Kneteman. En die zocht uh, de Kneetstories die uh, Gerry Kneteman toen allemaal uh, voor de radio uitsprak. En die, uh, Hans Sprakke kwam uh, bij de redactie van, ik ga graag voor de kneedstories, want ik wil een cd bij het boek doen. Nou, het probleem. Ze waren geweest bijna allemaal. En maar, dan, daar de, was meneer Houterman. Hij deed een oproep <laughs> op de radio. En ik had nog een, een paar dozen met bandjes uh, staan, uit, uh, uit die tijd. En uh, nou, dezelfde dag kwam hij bij mij die bandjes ophalen. En hij was er heel erg blij mee. Nou, hartelijk dank daarvoor nog. Ja. Ook naam, namens de hele <laughs> radio-tourploeg. Uh, we gaan beginnen met het spel. Ja. Um, ik moet even kort uitleggen. Uh, u krijgt 90 seconden voor het beantwoorden van vijf vragen. Ieder goed antwoord levert u tien punten op. Uh, heeft u alle vragen goed, dan zijn de seconden ook belangrijk. Dus zo snel mogelijk antwoorden, dat ja. is wel handig. Want de seconden die u overhoudt, na vraag vijf te beantwoorden... Uh, die worden als bonus bij de punten opgeteld. Ja. Dus dat is belangrijk. Uh, is het duidelijk? Ja. Heb, ik het, heb ik het goed gedaan zo? Ja, ja? tot nog toe wel hoor. Okay. Goed, dan gaan we de tijd... Nu starten. Voor welke ploeg rijdt David Sebriski in deze toer? Uh, die rijdt voor Garmin. Er zijn twee toerwinnaars met de voornaam Bernard, Tevenet en Ino. Welke voornaam hoort bij vier toerwinnaars? Uh, ja. Oh. Snel. Konden oh, uh, uh, zijn belangrijk. Philippe, zegt u. Ja. Vraag drie. Welke renner wint in het volgende fragment? Door duizenden mensen. En ook veel Nederlanders die hier. herinneren dat vorig jaar. op Toen in welk op de Alpuise in winnaar was. en die nu weer zien gebeuren dat een Nederlander. als eerste eraan komt. Volgens mij was dat in 1977. Was dat uh, Henny Kuiper. Oké, okay, dan gaan we snel door naar vraag 4. Multiple choice. Wie won nooit de lapjesstrui van het uh, combinatieklassement? A. Eddie Merks. B. Steven Rooks. C. Laurent Vignon. Of D. Bernard Hinault? Uh, volgens mij Eddy Merrits. In 1968 stond Jan Jansen in het geel in Parijs. Hoe vaak stond hij daar in het groen? Drie maal. Stop de tijd. Want die seconden zijn dus belangrijk als u uh, vijf vragen goed heeft beantwoord. Maar die zijn niet belangrijk. Nee. Want er waren er maar drie goed. Nou maar, ik vind het uh, behoorlijk. <laughs> uh, kijk, u krijgt applaus... Dat is ja? namelijk gewoon heel erg goed. En dat is gewoon 30 punten namelijk uh, voor u, meneer Houterman. Um, welke denkt u dat u fout hebt? Ik denk de voornaam van de, van de toerwinnaar. Lucien was dat. Toch, ja. ja. En welke nog meer? Want er was dan er nog fout. zal het waarschijnlijk fout. de, de lapjestrui zijn. Maar dan zat ik te twijfelen of dat er in die tijd wel een lapjestrui was bij Eddy Merricks. Hoe vaak zei u ook alweer? Eh... Uh, Nee, Even toen... kijken hoor. Ja, Eddie Merck zei u en het antwoord was Laurent Vignon. Ja, toch? Ja, daar, daar zat het hem. Ja. En voor de rest hebt u het uh, heel erg goed gedaan. Um, we weten dus nog niet wat die 30 punten waard zijn. Hè? Dat, nee. uh, dat, dat blijft uh, nog uh, de vraag. Uh, u heeft in ieder geval gewonnen drie boeken. Ons boekenpakket. Dat krijgt u als u meedoet uh, aan deze quiz. De lensfactor van uh, Mart Smeet. De grote tourquiz van Hans-Jurgen, Nicolai en Vincent Luijendijk. En Ga toch fietsen van Thomas Brown. Dat krijgt u uh, sowieso mee naar huis. En aan het eind van deze week gaan we kijken... of uw punten totaal voldoende is voor de weekprijs. Dat is een uh, nos Wheeler shirt En als weekwinnaar strijdt u uiteindelijk dan mee om uh, de hoofdprijs... een fietsclinic voor twee personen van Henk Lubberding. Zo is het. Ja. Uh, u kunt zich nog opgeven voor het toerspel. Stuur dan een mailtje naar toerspel.nos.nl We gaan naar de Tourflits. Gio, hoe gaat het met Liewe Westra? Het gaat prima met lieve westra maar hij is wel een minuutje alweer kwijt... met zijn twee vluchtmakkers van de voorsprong die ze zojuist hadden. En die voorsprong die was 4,5 minuut. Het is inmiddels 3 minuten 41 geworden. We hebben nog 111,9 kilometer te rijden. We buigen dan zo langzamerhand van de kust af. We hebben langs de Atlantische kust gereden in deze etappe. En nu gaat het dan het binnenland in, in de richting van Les Herbiers... waar deze Mont des Alouettes ligt. Twee mooie molentjes hier bovenop die heuvel de finish getrokken is. In de kopgroep dus uh, twee Fransen. Net al verteld van Liebe Westra wat hij al zo'n beetje gewonnen heeft. Nou, Jeremy Roy weet ook wat winnen is, want hij won dit jaar de Grand Prix de La Marseillaise. En dat is toch zo'n beetje de openingskoers in het West-Europese wielerseizoen. En Real drie keer de Tour, maar nooit echt grote uitslagen. Beste prestatie in zijn tweede Tour. Toen werd hij 48e. En die Perique Kemineur heeft nog helemaal niks gewonnen. Hij heeft één grote ronde gereden. De Vuelta, de ronde van Spanje, daar werd hij 100ste. Maar goed, hij rijdt in ieder geval in deze kopgroep. Deze mannen laten zich zien in de etappe bij de valpartij zojuist. Jurgen van der Wallen, dat was de man die onderuit ging. Nam Jelle van Endert met zich mee. Onder andere David Arroyo, Edward boasson van Hagen, Rigoberto Uran. Ze lagen er allemaal bij, maar zitten inmiddels weer op de fiets. En zitten ook weer gewoon in het peloton. Inclusief dus die van der Wallen die behoorlijk hard viel. Maar uiteindelijk niet meer opliep dan flinke schaafwonden. Peloton dus op 3 minuut 45 nu van de kopgroep. Minister Edith Schippers, hoe uh, vond u dat toerspel? Is dat wat voor u quizzen? Nee, helemaal niet. Nee? nee, nee, ik denk altijd later in mijn bed. Dat was het. Dat was het, ja. Maar gaat ja. het dan alleen om de tour of sowieso? Nee, sowieso dus een quiz uh, is niet echt voor mij. Uh, nee, ook bij Triviant dat mensen nee. zeggen als u, als u die niet weet. Ik heb één keertje meegedaan aan een quiz voor de televisie. En ik zag alleen maar die klok die zo verder weg tikte. En ik kreeg het steeds warmer en ik wist eigenlijk steeds minder. Dus nee, dat lijkt me niet. Dat is niks voor mij. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van Radio Tour de France. We gaan natuurlijk straks verder. We volgen de etappen. We praten verder met minister Edith Schippers. We zijn uh, straks bij u terug na het nieuws van drie uur. Tot zo. Einde van elke radio 1-toedag.